Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Bestand op handen in Gaza-conflict. Huiszoeking bij vaatstraatverdachten afgerond en streep door verplicht energielabel, Israël en Hamas in de Gaza-strook zijn het eens geworden over een wapenstilstand. Dat heeft een woordvoerder van Hamas bekendgemaakt bij de onderhandelingen in Egypte. Volgens Israël zijn de gesprekken nog niet helemaal afgerond. Israëlische bronnen zeggen dat vanavond laat de puntjes op de i worden gezet, tijdens een ontmoeting tussen premier Netanyahu en de Amerikaanse minister Clinton. Het bestand zou middernacht plaatselijke tijd moeten ingaan. Eerder zei de Israëlische premier Netanyahu na een gesprek met VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon dat Israël streeft naar een blijvende oplossing voor het conflict met Hamas, maar dat hij ook niet zal aarzelen om de militaire campagne op te voeren als dat nodig is. Hamas heeft vandaag in de Gazastrook zes collaborateurs doodgeschoten. Volgens Hamas was vastgesteld dat ze voor Israël werkten. In Gaza stad werd het lijk van een van de zes in triomf rondgesleept achter een motor. De politie in Friesland heeft het onderzoek bij het huis van Jasper S. afgerond. Het onderzoeksteam is vertrokken. S. wordt verdacht van de moord op Marjane Vaatstra. Het is niet bekend of er bij hem thuis belastend materiaal is aangetroffen. Bouke Vaatstra, de vader van Marjane, zegt in een interview met Omroep Friesland dat zijn dochter Jasper S. niet kende. Hij geloofde dan ook niet dat ze vrijwillig met hem het weiland is ingegaan... waar zij in 1999 werd verkracht en vermoord. Volgens Bauke Vaatstra was het de eerste keer dat Marianne in Kolm uitging. Daarvoor ging ze uit in Veenklooster en kwam dan met een taxi naar huis. De Tweede Kamer heeft een streep gehaald door het voorstel... om bij de verkoop van huizen een energielabel verplicht te stellen. Regeringspartij VVD stemde tegen. Door het voorstel zouden per januari volgend jaar huizen alleen nog verkocht mogen worden met een energielabel. Dat geeft aan hoe energiezuinig het huis is. Zonder zo'n label zou notaris de verkoopakte niet mogen passeren. De verplichting vloeit voort uit een Europese richtlijn. De VVD vindt dat de EU zich niet met de Nederlandse huizenmarkt moet bemoeien. Zeker niet in een tijd dat er al zo weinig huizen worden verkocht. Minister Blok zegt in een reactie dat hij betreurt dat het voorstel het niet heeft gehaald. Hij gaat op korte termijn met Brussel overleggen over de ontstane situatie. In Polen is een man opgepakt die een aanslag wilde plegen in het Poolse parlement. Het is een academicus die toegang had tot laboratoria en in het bezit was van explosieven, geweren en munitie. Hij werd volgens de politie gedreven door nationalisme, xenofobie en antisemitisme. Volgens de Poolse premier Tusk was de verdachte gefascineerd... door de terreurdaad van de Noor Anders Breivik. Hij behoorde niet tot een politieke of terreurorganisatie... en wilde een aanslag plegen op het moment dat de president, de premier... en de ministers met het parlement in debat waren. De arrestatie was al op 9 november, maar is nu pas bekendgemaakt. Het Schiedamse college onder leiding van voormalig burgemeester Verver... heeft zich niet schuldig gemaakt aan fraude of zelfverrijking... Dat stelt een raadscommissie die onderzoek heeft gedaan... naar ruim 180.000 euro aan uitgaven... die een accountantsbureau als onduidelijk had bestempeld. Het overgrote deel van dat geld is in het belang van de gemeente uitgegeven... zegt commissievoorzitter Bregman. Wel had vaker de vraag gesteld moeten worden... of het ook goedkoper had gekund. VVD-burgemeester Verver stapte in 2011 op... onder meer na een vernietigend rapport over haar... van het bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Justitie komt deels terug van het besluit om getuigen te laten zien in opsporingsberichten. Aanleiding is een klacht van het College Bescherming Persoonsgegevens. Volgens het CBP wordt de privacy van getuigen aangetast als ze in een opsporingsbericht herkenbaar in beeld komen. Ze kunnen daardoor in gevaar komen of ander nadeel ondervinden. Justitie zegt nu dat getuigen in beginsel niet in beeld komen en dat er alleen bij zeer ernstige misdrijven een uitzondering wordt gemaakt. Wel moet dan vaststaan dat de veiligheid van de getuigen niet wordt aangetast, zegt justitie. De controleurs van de Rotterdamse stadsvervoerder RET mogen vanaf nu procesverbaal opmaken voor belediging, bedreiging of fysiek geweld. De RET is het eerste vervoersbedrijf waarbij dit gebeurt. Tot nu toe moesten RET'ers aangifte doen bij de politie die dan procesverbaal opmaakten. De rechter blijft de hoogte van de straf bepalen die iemand opgelegd krijgt. Het aantal gevallen van verbaal en fysiek geweld tegen controleurs is in de afgelopen drie jaar gehalveerd. In 2009 waren er ruim 1000 incidenten, in 2012 tot nu toe ruim 500, Maar de incidenten zijn wel veel gewelddadiger geworden. In IJsselstein wordt dit jaar weer de grootste kerstboom ter wereld ontstoken. De stichting Kerstboom heeft bijna het geld bij elkaar dat nodig is om de zendmast bij Lopik om te bouwen tot kerstboom. De stichting is nog in gesprek met een aantal sponsors, maar verwacht dat het goed komt. De komende twee tot drie weken worden de lampen in de mast gehezen en op 7 december branden de lampen van de kerstboom weer. Het weer vanavond en vannacht vooral in het westen wolkenvelden. Morgen bewolking en soms wat lichte regen. Donderdag opnieuw wolkenvelden en zon. En dit is de ANWW-verkeersinformatie. Een vrij normale avondspits met in totaal 180 kilometer file. De meeste vertraging heeft verkeer in de regio Utrecht en ook Rotterdam. Een paar opvallende files. Nog vrij druk op de ring Amsterdam. De A10 dan rijdt het langzaam over 12 kilometer... tussen Aflid Westpoort en de Aflid Amstel Businesspark. En op de A16 de richting Rotterdam... Daar staat bij kloppend Ridderkerk nog drie kilometer aan ongeluk... Wel zijn inmiddels alle rijstroken weer open. En op de A28 Zollen richting Hogeveen. Dan staat door een ongeluk tussen Afrit Nieuw-Leusen en Afrit de Wijk 5 kilometer. Bij Afrit de Wijk wordt al het verkeer over de vluchtstrook geleid. En in het oosten van het land een opvallende file door een ongeluk op de A35 Enschede richting Almelo. Daar staat tussen Enschede West en Delden 2 kilometer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM. Is voor ons, kinderen van de jaren 50 was Amerika een droomland. Wat is er over van die Amerikaanse droom? Reizen zonder John van Geert Mak, het perfecte cadeauboek. Hoe combineer je versnelde migratie naar CEPA met continuïteit in betalingsverkeer? Door analyse van de impact op de business te vertalen in een projectplan en een excellente uitvoering. Capgemini deed dit voor een energieleverancier... Nu zijn wij met de speciale SEPA Migration Accelerator... de ideale SEPA-implementatiepartner. Ontdek onze oplossingen op www.kapgemini.nl Kapgemini. People matter. Results count. Rookmelders redden levens. Bent u zelf niet in staat rookmelders te plaatsen? Bel het rookmelderteam van de Nederlandse Brandonderstichting. Ze plaatsen graag een rookmelder bij u thuis. Bel 0800 636 3636 36 brandhondenstichting.nl 0800 636 3636 36. Een goed pensioen is een kwestie van vooruitdenken. En nu u weet dat de AOW-leeftijd naar 67 jaar gaat... is het goed om met behulp van een rekentool op zwitserleven.nl... even te kijken wat dat betekent voor de pensioenen van uw werknemers. Of ga naar uw adviseur. Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Zwitserleven. Pensioenen voor werkgevers en werknemers. Nu bij Eyewitness Groeneveld. Voor iedereen die zowel veraf als dichtbij scherp wil zien tot 200 euro korting op de beste multifocale glazen. Maar mocht Eyewitness Groeneveld voor u nu net te veraf zitten en is het huis op die chance wel dichtbij. dichtbij dan heeft u geluk, want ook daar krijgt u tot 200 euro korting. NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Precies 8 over 6. Goedenavond. Komt er wel of niet een wapenstilstand tussen Hamas en Israël? Hamas meldde een klein uur geleden dat er om middernacht een wapenstilstand van kracht wordt in de Gazastrook en in Israël. Maar Lex Runnekamp in Israël, die stap wil de Israëlische regering zo hard nog niet zetten. Nee, de eerste berichten toen Hamas net bekend maakte... dat er dus inderdaad rond middernacht een wapenstilstand ingaat... hebben gereageerd met uh, de uitspraak dat zij uh, de komende 24 uur... dat zal dan ook wel vannacht ingaan rond middernacht... de komende 24 uur een soort uh, probeerperiode invoeren van 24 uur... om te kijken of uh, uh, ja, Hamas uh, zich aan het woord houdt... en of inderdaad de beschietingen zullen stoppen. Dus dat zal betekenen inderdaad... Ja, je kunt zeggen er treedt... een uh, staakt het vuur in, in uh, werking, maar uh, hij wordt een, een dag lang afgetast of het ook werkelijk enige inhoud heeft. Nu komt ook de minister van Buitenlandse Zaken, Clinton, van Amerika vanavond laat aan in Israël voor overleg met premier Netanyahu. Heeft dat er misschien ook mee te maken dat ze nog een slag om de arm houden? Ik denk dat dat allemaal een onderdeel is van het grote pokerspel, zoals ik het eerder vandaag heb genoemd, uh, is. Uh, ongetwijfeld zullen de politieke druk van Amerika nog dingen kunnen veranderen. Of misschien de Israëli's nog iets uh, meer vertrouwd maken dat de beloftes die Hamas doet uh, uh, voor hun uh, aannemelijk zijn. Uh, en uh, Clinton gaat praten hier met mevrouw, maar ze gaat morgen ook praten met uh, vertegenwoordigers op de Westbank van de Palestijnen. Dat zijn andere dan die in de Gaza-strook zitten, overigens. Maar er wordt natuurlijk voortdurend nog uh, gesproken. En ik denk dat dat inderdaad, dat het daarom uh, de, ja, aan de Israëlische zijde. Ze het even willen aankijken uh, hoe het morgen gaat lopen. Vanuit Israël, Lex Runderkamp. gaan we naar de Gaza-strook. Ook daar horen ze tegenstrijdige berichten over een op handen zijn staakt het vuren. In Gaza is onze verslaggever Joors van der Kerkhoff. Het voelt een beetje tegengesteld. Maar de mensen om me heen, de mensen die voor mij vertalen... de mensen die hier de weg kennen, die zeggen van... nee, je moet hier niet blijven, het wordt donker. Het is hier een uurtje later dan in Nederland. Je moet terug naar het hotel. Dus nu terug naar het hotel... We rijden langs de school en die school daar komen allemaal mensen uit het noorden van de stad aan. Die willen daar de nacht doorbrengen. Op hun plek, waar ze normaal wonen, heeft de Israëlische regering pamfletten naar beneden laten dwarrelen met de mededeling... ga weg hier, blijf je niet, want het kan gevaarlijk worden. Dat gevoel van gevaar dat heb je ook bij het ziekenhuis, waar ik zo'n twee jaar geleden nog was... Daar zou een bezoek gebracht worden door verschillende ministers van verschillende landen hier uit de omgeving. Een solidariteitsbezoek. Turkse vertegenwoordigers hebben Turkse vlaggen uitgedeeld om hun Turkse steun duidelijk te maken. Mensen uit van Egypte, van Jordanië, uit Irak die zijn hier aanwezig in het ziekenhuis om hun steun te betuigen. Maar voordat ze komen is het een af- en aanrijden van ambulances. En zoals het gaat hier bij die ambulances, je wordt als vanzelf, als je maar een beetje in de buurt staat, naar die ambulances toegeduwd. Iedereen wil erbij zijn en dan krijg je beelden te zien die je eigenlijk helemaal niet wil zien. De meneer die hier voorbij komt ligt op een brancard, maar ligt niet helemaal in zijn geheel nog op die brancard. Hij zal wel direct doorgebracht worden naar het mortuarium. Later wordt verteld dat deze man betrokken is geweest bij een raketinslag... die op twee auto's terecht is gekomen. Ambulances af en aan. En een deel heeft dus te maken met die raketinslag met die auto's. Mustafa Bamouti is een onafhankelijk parlementslid. Normaal in Ramallah, ander deel van de Palestijnse gebieden. Nu in Gaza stad. Het verhaal uit Egypte dat een Hamas-vertegenwoordiger aangeeft dat er een staak te vuren is dat Israël dat nog niet bevestigt. Dat verhaal dat is nog niet doorgedrongen als ik met hem spreek. Dat is wat we hopen voor. Want met de passage van elke minuut... krijgen we een meer doodde vader. En kinderen worden killed. Het is onacceptabel. Uh, so, uh, dus in de laatste minuten zijn er tien mensen gekomen. En dat is wat hij aangeeft, dat er best wel een staakt het vuren zou kunnen komen. Maar dat zo de laatste uren voor zo'n staakt het vuren in zijn opinie Israël, dan nog moet laten zien dat ze heel veel doelen kunnen raken. En ik denk dat Israël alsof zo veel Palestiniënten als het kan voordat het oefening of het oefening is. Hij is hier om de wereld te laten zien wat er allemaal gebeurt en dat er druk moet worden uitgeoefend door de rest van de wereld op Israël om wat hier allemaal gebeurt. Dat Israël moet stoppen met die bombardementen. My main goal is to bring the real picture here in Gaza to the world and to pressure the world leaders to start immediate pressure on Israel to stop the aggression. U de Hamas-leaders Dan hoort hij niet bij de leiding van Hamas, maar hij zegt bij het weggaan wel dat die leiding van Hamas naar hem zal luisteren. Ik denk dat ze dat doen. Dank do. je. De auto heeft me inmiddels in het hotel gebracht. Met een dubbel gevoel. Hoe zou het dan toch zijn met die mensen bij het ziekenhuis... en ook met die mensen die uit het noorden van de stad... hier naar het centrum zijn gekomen... omdat ze gehoor hebben gegeven aan die oproep op die pamfletten... die Israëlische oproep dat ze maar hun huizen moesten verlaten... dat ze beter naar het centrum van de stad konden gaan. Hoe zou het met hen gaan afgelopen twee uur zijn er nog wel raketinslagen geweest. Maar ik heb het gevoel, maar dat is alleen maar een gevoel... dat het de afgelopen half uur minder is geworden. We gaan zien de komende uren. Dat was Joris van der Kerkhoff vanuit Gaza. Het kabinet hier in Nederland is nog maar net begonnen. Maar Melanie Schultz, de VVD-minister van Infrastructuur... is al zo'n beetje uitgeregeerd. Dat zegt tenminste de oppositie. De minister wil graag nieuwe wegen aanleggen, maar dat wordt moeilijk omdat zij 250 miljoen euro per jaar moet inleveren op haar begroting. Vanavond praat de Kamer erover. Wilma Borgman vanuit Den Haag. Ze balen er flink van bij de VVD. Dat er 250 miljoen op de verkeersbegroting is gekort. Maar ja, het moest nou eenmaal om de PvdA zover te krijgen... dat het regeerakkoord kon worden aangepast. Het resultaat is wel dat er veel minder geld is... voor de aanleg van nieuwe wegen zoveel minder, dat de files de komende periode zullen toenemen. Althans, volgens CDA-kamerlid Sander de Rauwe. Ja, dat zijn wel de doorrekeningen die wij als CDA op dit moment zien... waar ik de minister helemaal niet over hoor. Ik vind dat voor vanavond voor het debat met de minister ook van belang... want deze minister heeft in het verleden aangegeven... onder aanvoering van de VVD juist tot minder files te komen. En tegenovergesteld is waar, want in de doorrekening die wij hebben... zie je gewoon dat er tot 20% file toename is. En ik zou tegen de minister zeggen, u moet alles op alles zetten om dat te voorkomen. Want meer files, dat is niet alleen in strijd... met verkiezingsbeloften van de VVD volgens het CDA. Het is ook gewoon slecht voor de economie, zegt Sander de Rauwe. Nu al is doorgerekend door het planbureau voor de leefomgeving... dat de files tot 15% toenemen. Ik vind dat moet de minister zich aanrekenen. En daarover moet zij zich verantwoorden. Omdat ook zij in het verleden de aanpak heeft gehad van minder files. En daarom ook de waarschuwing van onze kant. Als jullie dus onbeperkt doorgaan met bezuinigen op de weg... dan heeft dat niet alleen gevolgen voor de bouwnijvrijheid in de infrastructuur op de weg, maar heeft dat ook gevolgen volgen zijn economie op middellange termijn en lange termijn. En dat is wel het punt wat, de minister, wat deze minister zich gewoon moet aantrekken. De minister moet maar zoeken naar andere manieren om die files te verminderen... als het niet met nieuwe wegen kan, zeggen ze bij het CDA. Meer thuiswerken, meer vervoer over water bijvoorbeeld. De VVD erkent dat de filedruk toeneemt. Dat komt onder meer doordat de forensentaks niet doorgaat... en mensen dus meer gaan autorijden. Ton Elias van de VVD. Kijk, als je minder asfalt aanlegt en minder wegen verbreedt, dan gaat het net iets minder goed met de files. Dat klopt. Maar dat is niet allemaal wat meneer de Rauwe van het CDA uh, uh, heeft verzonnen. Dat zijn de problemen waar we nu mee zitten, naar aanleiding van het feit dat die 250 miljoen gevonden moet worden. En daarvan zeg ik, laat nou eerst die minister komen met een goed uitgewerkt voorstel, wat doe ik misschien een beetje later? Want dat staat natuurlijk vast, dat het en op wegen, en op spoor... en op vaarwegen zal moeten. Het gaat niet alleen ten koste van de weg aanleg, wil Elias maar zeggen. En Ik ga niet doen alsof we er blij mee zijn, dat doe ik helemaal niet. Maar het was een noodgreep om te zorgen dat het normale kabinetsbeleid... Uh, met deze twee verschillend denkende coalitiepartners tot stand kon komen. Maar wat zegt u dan tegen het CDA en andere critici die zeggen... dat inderdaad onder het kabinet de file druk toeneemt? Dan zegt u, wat is dan uw antwoord? Portaal? Nou, dan zeg ik, uh, uh, het CDA wilde notabene zelf een half miljard op asfalt bezuinigen. En uh, was zelf ook een voorstander van die tax. Dus ja, luister eens, een beetje boter op het hoofd hoor. Onder een CDA-minister was het met de files ook niet goed gegaan, volgens de VVD. En de minister houdt heus nog wel wat geld over. Ze is nog lang niet uitgeregeerd. Dus de belofte uit de verkiezingscampagne van minder files onder de VVD... die kan volgens Ton Elias best alsnog worden waargemaakt. Nou, we gaan begin december met de minister praten over alle projecten... die nog in het vat zitten of al in ontwikkeling zijn. En het is niet zo dat dat allemaal meteen in de prullenbak gaat natuurlijk. Omdat dat bedrag van die 250 miljoen, ik poets het niet weg... maar dat dat van tafel is, het is dat is niet de hele hap natuurlijk. Al dus VVD-Kamerlid Ton Elias. Vanavond praat hij met zijn collega's over de fileaanpak in de Tweede Kamer. Straks een fiscaal puntje van inburgering. Buitenlanders die in Nederland wonen, die moeten ook hun wegenbelasting gaan betalen. We gaan eens horen op de, hoe het op de weg is. John Soka. 43 stuks. Goed voor 140 kilometer. Een paar bijzonderheden op de A2 richting Amsterdam. Ongeluk bij knop het Amstel. Daar is de linkerreis ook dicht. En er staat inmiddels een 3 kilometer file. Nog vrij druk op de ring Amsterdam. De A10 is dus het langzaam bereiden over 10 kilometer tussen het Westpoort en Amstel Business Park. En op de A22 richting Velsen. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Velsen tunnel. Rechterreis ook is daar dicht. En er staat 2 kilometer file. En op de A28 vanuit Zwolle richting Hogeveen zijn twee ongelukken gebeurd. Allereerst Stapporst, daar staat 4 kilometer. En iets verderop is het misgegaan bij de wijk. Daar staat 2 kilometer. Daar wordt al het verkeer over de vluchtstrook geleid. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Ook België ontkomt daar niet aan. En volgens premier Elio De Rupo... toen zij dat beter dan wij hier in Nederland. Dames en heren. Bedankt voor uw komst en voor uw geduld. Na een marathonoverleg van 17 uur kon premier Di Rupo hem deze ochtend eindelijk presenteren. De Belgische begroting voor volgend jaar. Het is een begroting die getuigt van moed en een vaste wil tot slagen. Di Rupo moest voor volgend jaar een gat van 4 miljard euro dichten. Dat is gelukt met belastingverhogingen en forse bezuinigingen. Op bijvoorbeeld gezondheidszorg, defensie en het openbaar vervoer. Een moeilijke oefening. Niet alleen op politiek vlak. Maar vooral omdat we de burgers maximaal hebben gespaard. Dat benadrukt, die ook graag, de burgers van België die worden ontzien. Er komt geen BTW-verhoging. Er komen geen nieuwe belasting voor wie werkt. Maar toch, de Belgen zullen het wel voelen... Al was het maar omdat de lonen de komende twee jaar worden bevroren. Als steun in de rug voor de Belgische industrie waar dit najaar duizenden banen zijn verdwenen. Het slechte economische nieuws heeft zich de afgelopen weken opgestapeld. De regering was het erover eens dat we een extra inspanning in moesten leveren om toekomstig jobverlies tegen te gaan. Al met al doet België het zo slecht nog niet, vindt Di Rupo, die met zichtbaar genoegen de vergelijking maakt met Nederland. De Nederlandse regering kondigde enkele weken geleden een begrotingssanering van 16 miljard euro. Maar over een periode van vijf jaar, bij ons 18 miljard in minder dan één jaar. Maar die vergelijking is niet helemaal eerlijk van die roepo... want Nederland bespaart de komende jaren geen 16, maar in totaal 46 miljard euro. En dat is veel meer dan de Belgen doen. Een verslag van onze rekenende correspondent Joost van Poppel in Brussel. In de Tweede Kamer wordt ook nog altijd gerekend... buitenlanders in Nederland betalen vaak geen motorrijtuigenbelasting... Maar ze zouden dat wel moeten doen, vindt in ieder geval de PVV. De partij heeft met succes een motie ingediend in de Kamer om buitenlandse autobezitters ook te laten betalen. Dat genereert natuurlijk extra inkomsten. Roland van Vliet van de PVV legt uit hoe het kan dat zij tot op heden de fiscus konden ontlopen. Dat komt er nu toe omdat ze dan een auto rijden met een buitenlandse plaat. En dat kan de fiscus eigenlijk niet goed controleren waar ze die wegenbelasting betalen. De wet zegt dat ze dat hier moeten doen. En nu heeft u een motie ingediend om daar een einde aan te maken? Nou, een einde te maken aan het feit dat ze die wegenbelasting niet betalen die ze eigenlijk zouden moeten betalen. Die motie zegt koppelen aan het burgerservice nummer, vroeger ook bekend als sofi nummer. Als ze dat hier hebben, en dat hebben ze, en dat betekent dat dat alle auto's waar ze in rijden, gaan ze ook gewoon wegenbelasting voor betalen, want die worden hoofdzakelijk hier gebruikt. Een slimmigheidje waar ze kennelijk bij de Belastingdienst nog niet aan gedacht hadden. Nee, die koppeling met het burgerservicenummer hadden ze nog niet aan gedacht. Dus uh, ik heb de staatssecretaris van Financiën een zetje gegeven met kamerbrede instemming. Daarom heb ik ook meteen een brief gevraagd hoe ze deze motie gaan uitvoeren. Enig idee wat dit gaat opleveren? Dat is zeker tientallen miljoenen euro's. 70 miljoen, 100 miljoen. Dat is echt een forse som hoor. Zou je kunnen spreken van een meevaller? <laughs> ja, uit fiscale optiek zeker, maar ik hoop dat ik nog een zegje moet doen over waar we dat geld aan besteden natuurlijk. Ja, want in die zin is het een cadeautje van de PVV aan het kabinet dat u eigenlijk naar huis had willen sturen. Dat is vooral een cadeautje aan alle Nederlandse belastingbetalers die zien dat ze gediscrimineerd worden... op het moment dat mensen met een buitenlandse plaat die belasting niet betalen. Het is helder. Dank u zeer. Dat zei uh, Roland van Vliet tegen Michiel Breedveld. In 2011 is een record hoeveelheid broeikasgassen in onze atmosfeer gemeten. Het gebeurt door de Wereld Meteorologische Organisatie. Sinds het begin van deze eeuw is de concentratie van broeikasgassen in de lucht met 30% toegenomen. En dat heeft volgens de WMO effect op ons klimaat. Jos, Olivier, goede avond. Goedenavond. Onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Eerst even voor de duidelijkheid dat we weten waar we het over hebben. Het gaat dus niet om de emissie, hè? de uitstoot van broeikasgassen. Uh, nee, de, de WMO heeft gerapporteerd wat de, de hoeveelheid uh, uh, CO2 en andere broeikasgassen is. De concentratie die daarvan op dit moment in de atmosfeer bedraagt. Want wat is het verschil daartussen dan? Het verschil is dat uh, de uitstoot van CO2 is, uh, uh, is de hoeveelheid die aan de atmosfeer wordt toegevoegd... door verbranding van uh, kolen, olie en gas... En uh, de concentratie is uh, de hoeveelheid van die CO2 die in de atmosfeer is en die in de atmosfeer blijft hangen voordat die uiteindelijk uh, afgebroken wordt, dan wel uh, bijvoorbeeld door de oceanen wordt geabsorbeerd. Goed, weten we waar we het over hebben? Gaan we naar de getallen, want de Wereld Meteorologische Organisatie die goochelt met allemaal getallen die voor een leek zoals wij lastig zijn te ontcijferen. Maar oh. nou, Wat is volgens u de boodschap van deze getallen? Wat zeggen ze u? Nou, de boodschap van dit getal is eigenlijk dat uh, de, de uitstoot van, uh, van CO2 en andere broeikasgassen zoals die uh, gerapporteerd wordt door, uh, door landen uh, voor het klimaatverdrag. En ook door allerlei uh, wetenschappelijke instituten wordt geschat voor landen die dat nog niet uh, zo vaak rapporteren. Uh, dat die inschattingen inderdaad uh, bevestigd uh, worden. Zowel de hoeveelheid als uh, de toenemende trend uh, van die uitstoot van, uh, van die stoffen. Ja en hoe komt dat dat die concentratie van broeikasgassen weer is toegenomen? Uh, nou, dat komt doordat er, er meer wordt uitgestoten... dan dat er wordt afgebroken, dan wel door de oceanen wordt geabsorbeerd. Dus het, uh, het, uh, het hoopt zich op in de atmosfeer. Terwijl dat dan denk ik niet zozeer in Europa gebeurt, toch? Als je denkt aan de economische crisis. Nou, dan praten we over twee verschillende dingen. Eén is de uitstoot en de twee is de verandering van de uitstoot. Als we inderdaad naar 2011 kijken, vorig jaar... toen is inderdaad in de meeste industrielanden in Amerika... maar ook in Europa is de uitstoot van bijvoorbeeld CO2... met een paar procent teruggelopen door de economische crisis... maar ook door de zachte winter. Maar dat betekent niet dat die uitstoot meteen naar nul is gegaan... als die 3% procent terug is gelopen. Dat betekent dat er nog steeds een forse uitstoot is... In de industrielanden en in de andere landen. En gezamenlijk uh, voegen die dus een hoeveelheid CO2 dan weer toe en andere stoffen ook aan de aan de atmosfeer. Ja, en, en helpen de maatregelen die daartegen worden uh, genomen in sommige landen? Um, ja, tot op zekere hoogte wel. Um, we kunnen natuurlijk uitrekenen um, uh, bijvoorbeeld als je uh, minder Zon, wind of waterkracht zou hebben gebruikt. Uh, en je zou dat uh, die elektriciteit bijvoorbeeld hebben opgewekt met een uh, gascentrale of een kolencentrale. Hoeveel uh, CO2 dat uh, uh, in principe heeft, heeft vermeden. En dan was er meer blijven hangen. En dan zou er nog meer uitgestoten zijn ge uh, geweest, inderdaad. Ja, ja, dat klopt. Kun je toch wel kijken naar bepaalde plekken in de wereld... waar um, die uitstoot wel is toegenomen? Bevo neem bijvoorbeeld China, waar de economische groei... want Lucella refereerde daar natuurlijk ook bewust aan... de economische groei enorm is toegenomen. Uh, ja, China is, uh, is eigenlijk uh, het land wat uh, in hele hoge mate bepaalt... wat de wereldwijde trend in de uitstoot van deze stoffen is. Inmiddels is uh, China... Uh, telt voor ongeveer een kwart uh, van de, de totale mondiale CO2-uitstoot jaarlijks. Dus uh, je kunt wel nagaan dat als industrielanden een paar procent dalen, maar een land als China gaat dan bijvoorbeeld met 9 procent omhoog in één jaar tijd, dat dat dan uh, toch het uh, wereldgemiddelde naar zo'n 3 procent kan, uh, kan trekken. Ja, en is China volgende week ook aanwezig op die klimaatconferentie in Qatar? Uh, ja, in principe uh, komen alle landen van de Verenigde Naties daar, uh, daar uh, tezamen om te praten over. Uh, de gewenste en de mogelijke maatregelen. Er valt en valt er dan daar... zaken te doen met China om die uitstoot terug te dringen... plus 9 is natuurlijk een enorm percentage. Ja, maar uh, ook een land als China heeft, uh, heeft zichzelf ten doel gesteld... om de uitstoot als uh, uh, ten opzichte van de groei van, uh, van zijn binnenlands product... Uh, uh, de komende jaren en ook tot 2020 uh, te gaan beperken. Uh, maar ze hebben dus wel gezegd van ja, aangezien wij economisch toch wel verder gaan groeien... Uh, uh, zullen wij wel meer energie uh, gaan gebruiken en daarmee meer CO2 uitstoten? Maar die, de totale hoeveelheid proberen ze wel te beperken door heel veel aan energie-efficiëntie-maatregelen en te treffen. En ook bijvoorbeeld door uh, de, de sterke ontwikkeling van zon- en windenergie en ook van waterkracht. Het is en blijft een wereldwijde aangelegenheid wat daar gebeurt met die broeikasgassen in onze atmosfeer. Jos Olivier van het Planbureau voor de Leefomgeving, dank u wel. Graag gedaan. Het is bijna half zeven. Tim en ik wensen u een goede avond en gaan naar Joost Eertmans. Joost goedenavond. Hier, Kapelle aan de IJssel. Eh, mogelijke bestand dus vanavond. Een akkoord tussen Hamas en Israël. Eh, acht uur zou het gebeuren. Terwijl eerder vandaag nog alarmfase rood werd afgekondigd. De Israëlische luchtmacht zou pamfletten hebben uitgestrooid... waarin de bewoners van gaza stad worden opgeroepen... om hun huizen onmiddellijk te verlaten. De vrees voor een grondoperatie was groot. Hoe moet het nu allemaal verder? We gaan van bestand naar bestand, van bestand naar oorlog... en weer terug naar een bestand. En dat is al tijden zo. Wat is de oplossing? Nou, u bent het niet vanavond... Gewend, maar er is volgens mij geen oplossing. Mogelijk kunt u me helpen. Schrijver Leon de Winter schuift aan in Avondspits. We debatteren over mijn stelling: conflict in Israël is onoplosbaar. U kunt dus meenemen op 0811-21, bekende nummer, of via hashtag Israël. Hashtag WNL Of hashtag Eens Oneens mag ook dit keer gewoon kijken wat u ervan vindt. Ik denk dat het uitzichtloos is in Israël. En uh, we gaan eens kijken of we wat, wat meer mis kunnen laten opklaren. We zijn er met avondspits direct na de hoofdpunten van het NOS nieuws. Graag tot avondspits. Binnenkort gaat de AOW-leeftijd omhoog. Wat betekent dat voor u?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 Radio 1, het NOS-journaal. Israël en de Palestijnse Hamas-beweging lijken af te steven op een wapenstilstand... maar officieel ligt er nog geen akkoord. Een woordvoerder van Hamas meldde aan het eind van de middag dat de partijen het eens waren geworden... en Egyptische functionarissen zeiden dat een aanmaking op handen was. Nu zeggen de partijen dat de gesprekken over het bestand nog bezig zijn. De Tweede Kamer wil dat automobilisten met een buitenlands kenteken die hier wonen of werken ook wegenbelasting gaan betalen. Deze groep is die belasting nu ook al verschuldigd, maar de controle daarop verloopt moeizaam. De Kamer wil nu dat het burgerservice nummer aan de belasting wordt gekoppeld. Daardoor wordt het innen veel gemakkelijker. De politie in Friesland heeft het onderzoek afgerond bij het huis van Jasper S. De man die wordt verdacht van de moord op Janne Vaatstra. Het is niet bekend of er bij hem thuis belastend materiaal is aangetroffen. En de controleurs van de Rotterdamse stadsvervoerder RET... mogen vanaf nu procesverbaal opmaken voor belediging, bedreiging of fysiek geweld. De RET is het eerste vervoersbedrijf waarbij dit gebeurt. Tot nu toe moesten de RET'ers aangifte doen bij de politie... die dan procesverbaal opmaakte. De rechter blijft de hoogte van de straf bepalen die iemand opgelegd krijgt. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gerti Vanavond en vannacht neemt de bewolking vanuit het westen toe... In het oosten zijn er nog opklaringen en daardoor een flink verschil in minimumtemperatuur. In het westen wordt het een graad of 6, in het oosten kan het afkoelen naar 2 à 3 graden. En morgen dan raakt het ook in het oosten bewolkt. Tegen het middaguur begint het aan de westkust wat regenen. In de loop van de dag breidt de regen zich langzaam over het land uit, maar in het noorden en oosten blijft het tot het eind van de middag droog. De temperatuur loopt overdag op naar zo'n 8 of 9 graden. De wind waait morgen uit zuid tot zuidoost, is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5. En morgenavond draait de wind naar het westen, neemt aan de kust toe naar krachtig of hard, windkracht 6 of 7. Na morgen blijft het overwegend droog alleen vrijdagavond en in de nacht na zaterdag kan er weer wat regen vallen. De temperatuur blijft stabiel op zo'n 8 à 9 graden en s'nachts een graad of 4. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal nog 100 kilometer file. Er zijn er wel opvallend veel ongelukken gebeurd. Onder meer op de A2 richting Amsterdam bij knopend Amstel. Daar staat 5 kilometer. De linker reis ook is dicht. En op de A13 richting Rotterdam is het misgegaan bij knopend Kleinpolderplein. En daar is de rechter reis ook dicht. En er staat inmiddels een 7 kilometer file. Op de A28 zullen richting richting Hogeveen bij Stapporsten 4 kilometer. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. En een stukje verderop staat 2 kilometer. ...bij de wijk, daar wordt het verkeer over de vluchtstok geleid. En op de A28, maar dan op de andere rijbaan richting Utrecht... een ongeluk voor Utrecht, daar staat 4 kilometer, daar zijn twee rijstoken dicht. En in het oosten van het land de A35 en richting Almelo. Bij de afrit in de Twentekanaal is het misgegaan... ...daar staat 3 kilometer, daar wordt het verkeer over de vluchtstok geleid. Dit is Radio 1, WNL. ...avondspits. Joost Eerdmans. Conflict in Israël is onoplosbaar. Welkom bij de aangenaamste avondspits van Nederland. Welkom bij WNL. Bel WNL. 0800 de moeder van alle conflicten lijkt uitzichtloos, is uitzichtloos en blijft uitzichtloos. Hoeveel Tony Blair's en afgezanten hebben zich niet gemeld om het conflict tussen Israël en de Palestijnen de afgelopen 30 jaar op te lossen? Het leidde ondanks vele mooie akkoorden tot niks. Israël moet zich verweren tegen vijandige aanslagen op haar grondgebied en vreest totale vernietiging. De Palestijnen voelen zich achtergesteld en verraden en geven hun levens voor de aanval op Gaza. Als Israël een grondoffensief begint, dan zal het snel veel opgebouwd. De sympathie kwijtraken. Als Hamas raketten blijft afvuren op willoze kinderen, idem dito. Tegelijk staan beide partijen onder grote druk van hun achterban. Verder escalatie ligt voor de hand. En ik zeg het maar gewoon: de strijd in Israël is uitzichtloos. Bel WNL 0800 1121. Ja, het is geen zonnig bericht. Goedenavond, luisteraars, dat ik u breng vandaag. Tegenstelling tot gisteren, toen we nog het mooie nieuws in de zaak uh, Vaatstar hadden. Er is volgens mij geen oplossing voor het conflict Palestina-Israël. Het uh, wordt vooral uh, gebaseerd, uh, of veroorzaakt door onmacht, kun je zeggen. En ik spreid mijn armen vanavond om uw suggesties te ontvangen. Wat u denkt dat nodig is om in Israël uh, een einde te maken aan dit, uh, dit bloedvergieten. Dat nu al zo lang aan de gang is. Molly Veenstraat zit het mij uh, avondspits. Uh, geen oplossing leidt onvermijdelijk tot genocide op de Palestijnen. Zou Israël daartoe bereid zijn? Hashtag WNL. Gebruikt u ook vooral hashtag Eens, hashtag Oneens. We gaan eens kijken hoe dat doorkomt. MyLife zegt in de Bijbel staat al dat Israël aangevallen zal worden tot het einde van de wereld. Um, Agnes van Lent zegt hashtag Oneens. Conflict is op te lossen als je wil geloven in een twee -staat oplossing en blijven binnen voor een wonder. Um, we gaan kijken naar de eerste beller. Meldt u zich ook op 0811 21. Gratis komt u binnen. Mijn stelling is het conflict in Israël is onoplosbaar. Uh, Bert gauw uit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Ja, hallo. Ja, vertel maar. Ja, dat conflict is natuurlijk wel oplosbaar. Uh, op Ik bedoel, uh, laten we dus beginnen om de Tweede Wereldoorlog erbuiten te halen, houden. Laten we dus beginnen om de religie erbuiten te houden. Het zijn twee uh, volken die elkaar uh, naar het leven staan. Uh, we hebben als Westen uh, we wel willen ingrijpen in Libië. We hebben willen ingrijpen in Irak. Dus het is een kwestie van willen. Ja. Uh, en als, en als, het VN, als de UN uh, voldoende mandaat krijgt dan is het ook mogelijk om inderdaad die twee staten oplossing te realiseren... met Jeruzalem als gedeelde hoofdstad. Uh, dus dat is gewoon een kwestie van willen. Ja, maar uit de uh, Bart, dan zeg ik uit gezond verstand ben ik dat met je ja. eens. Maar dit is een religieus conflict. Uh, dat heeft heel weinig te maken met land volgens mij. Ja, ik zit er niet, uh, niet te, te, te nou, zo diep als, als, als in als jij misschien. Maar ik denk dat dat juist bijna onoplosbaar is. Het begint al bij de rol van Abraham volgens mij, waar men, uh, men, men uh, vandaan uit ruziet. Hoe zie je dat voor je? Nou, door... ...door dat, juist dat aspect uh, erbuiten te laten. Um, en daar zit het hele probleem op. Uh, religie wordt hier gebruikt als een dekmantel om het, het ja. werkelijke conflict te Ja, hey, gelijk heb je. Ja. En, en, en mijn mening is ook heel sterk dat Israël een groot belang heeft met het conflict met de Palestijnen... ...omdat anders binnen Israël zelf een groot conflict ontstaat... ...tussen de seculiere uh, Joodse gemeenschap en de orthodoxe joodse gemeenschap. Hmm. Um, en dit Palestijnse conflict komt ze uitermate goed uit om de aandacht daarvan af te leiden... Uh, en ik, ik ben van mening dat als wij uh, Libië kunnen oplossen, dan kunnen we ook dit oplossen. Ja. Zeker als westerse gemeenschap. Maar Amerika heeft daarbij een groot probleem, want Amerika heeft, heeft een grote westerse uh, joodse ja. gemeenschap. Dus ieder Amerikaanse president is afhankelijk van de stemmen uh, van, uh, van de joodse gemeenschap. Dus een Amerikaanse president laat het wel uit zijn hoofd om daar uh, zijn hoofd over ja, te toch Ja, even onderbreken Bart, toch zou je zeggen, Obama als er geen ander zou misschien die passtelling ja. kunnen doorbreken. Ja. Hij zei, daar had ik wel mijn hoop op gevestigd. Maar tot nu toe zie ik nog weinig van die kant. Nou, oké okay Bart, we slaan het even bij. Dankjewel. Uh, we gaan even naar de tweede inkomende beller. Die was Susan uit Utrecht. Dat ben ik. Goedenavond, Joost. Oh. Ik ben het uh, niet met je eens. Uh, in, in, met, met je eens. Ik uh, kan wel zeggen dat ik met de vorige spreker uh, bijna 100% eens ben. Ja. Dus ik wil dat, dat niet herhalen. Ik kom zelf uit Tjogoslovakken en mijn opa was Joods en die heeft uh, concentratiekamp uh, uh, overleefd. Maar ja. toen ik daar nog woonde, zei hij ooit tegen mij... Ooit gaan jullie, jij en je broer moeten betalen voor het ontstaan van Israël. Oprichten van Israël. Ja. Want zo had het nooit en nooit moeten gebeuren. Dat zijn grote machten die over ons beslissen, besluiten. Dat was uh, met ons Tsjechoslowakije natuurlijk ook zo. Er wordt een streep getrokken. En uh, wij zijn weliswaar gelegen, meer naar het westen dan Oostenrijk. En hoe los we het Marianne op, Suzanne? Heeft... Hoe los je het op? Ja, precies wat die bert zei: uh, het wordt alleen opgelost doordat de wereld. Die. Uh, Israëli's en die Palestijnen die aan tafel zitten. En uh, dat is uh, ik, wat ik merk dat uh, uh, ja, n -n niet alleen Amerika, maar vooral en heel erg Nederland compleet ja. bevooroordeeld is over Palestina, want dat zijn terroristen. 24 uur per dag vliegen er boven Gaza onbemande vliegtuigjes. Die hebben die gasten niet. Ja, dat is jammer. Die hebben nou, dan ik, zie nog, ik hoor nog steeds. Ja, maar Suzanne, ik hoor je praten, maar ik, ik hoor nog geen ja. begin van een oplossing. Het begin van een oplossing is dat de wereld daar de, zeg maar ja, misschien uh, met uh, aan de voorkant uh, Amerika en de westerse wereld. Maar de hele wereld. Gewoon ja. dat niet meer accepteert van Israël. Dus een en Palestijnse staat oprichten. Dat bedoel jij. Ja. Punt 1. Dat, moet ja. dat is gewoon zonder ontstaan of oprichten van Palestijnse staat. staten. Okay. Dan, uh, dat... Dank want dan laat ik even bij. Peter Kuipers zegt WNL. De grondoorzaak is de bezetting door Israël. Uh, gesteund door het Westen. Dus de oplossing is druk van het Westen op Israël in plaats van steun. Francis Heijman zegt eens, uh, gisteren het tegenlicht gezien. Geen onmacht, maar onwil zit erachter. En Jan Bloem zegt, hashtag WNL. Het conflict blijft onopgelost zolang er te veel partijen een belang bij het voortbestaan ervan hebben. Prachtig. in het. Het is inderdaad goed om te zeggen. Uh, het is inderdaad een bezetenheid met het eigen gelijk. Daar kun je het, daar kun je het denk ik wel onder, onder, onder scharen. Uh, we gaan naar Roel de Ruiter. Ja, goedenavond. Hallo. Uh, ik denk dat het maar gedeeltelijk waar is. Ik denk dat er allereerst een wapenembargo moet plaatsvinden. En dat uh, de extremist Netanyahu de rechtsopportunist, niet de verkiezingen komen, denk ik, die Olaf in nodig heeft, en een twee-staten twee oplossing. Ik ben altijd heel erg voor Israël geweest, ja. maar uh, de geschiedenis uh, zoals de Joden die daar hanteren, dat zij recht hebben op dat land, dat is uh, een, een kunstmatige uh, besluit geweest in 1948. En ik denk dat een twee-staten oplossing uh, en, en een, een wapenembargo uh, en onder toezicht van de Verenigde naties een ja. allereerste oplossing is. Van de blauwe helmen ertussen zetten en, en, en, en afdwingen, ja. Ja. Vergelijk ja, dat, dat, het dat conflict in wordt En wie dan ook onder strenge controle aan wapens te leven, maar beide partijen. Oké, okay, dankjewel rol eruit. Zometeen de oplossing van Leon de Winter, schrijver. En natuurlijk bekend Israël-aanhanger. Eh, benieuwd hoe hij dit, dit nu op dit moment duidt, Ook de situatie, de zeer precaire situatie, kan je zeggen. tussen eh, Hamas en Israël. Eh, Jan Bloem zegt nog een keer: het conflict blijft onopgelost zolang er te veel partijen bestaan. Eh, Abi Ambi Bambi zegt op Twitter: sinds 2000 zijn er iets meer dan 200 Israëlische kinderen. En ruim 1400 Palestijnse kinderen gedood. Om nog maar eens de ernst van de situatie aan te duiden. Mark Ouwehand is het niet met me eens. Het conflict in Israël is onoplosbaar zeg ik. Maar oh, hoi. Ja Joost, uh, ik, wat ik hoor is, is allerlei uh, verhalen over, over uh, geloof en dit en dat. En dat heeft er zeker mee te maken. Maar het is allemaal begonnen met de Engelsen. Die hadden het in handen daar zo. Het was een Engels protectoraat. en ja. uh, uh, uh, Kort na de oorlog... Mark, mag ik je onderbreken, Mark? Ik wil het niet te veel over de... Want iedereen begint, één begint bij Abraham... de ander bij de Engelsen, en de volgende bij de Zesdaagse Oorlog. Ik wil het eigenlijk over de toekomst hebben. Waar zie jij een oplossing, een begin van een oplossing... tussen uh, Israël en Hamas en met name? Uh, waar, waar, waar moeten we die vinden? Die moeten we vinden in het feit dat zij zichzelf moeten realiseren... achter hun orenkrabben dat het een broedervolk is van oorsprong. En dat ze gewoon samen verder moeten. En als dat niet lukt... Dan, dan is het, zoals jij zegt, onoplosbaar. En dan blijft ja. het door vroeten en door Ik vrees het, ik vrees het, Mark. het ja, is verschrikkelijk. Ja, dat is het. Dat is het ook, maar het, het kost levens. Dus het lijkt is... Noord-Ierland wel. Het is weer het geloof. Maar nou goed, Noord-Ierland is opgelost. Dat, dat kunnen we wel, uh, wel zeggen. Mark, Mark dankjewel. Uh, we, gaan, we gaan naar Leon de Winter aan de lijn. Uh, goedenavond, Leon. Hallo voor jou jou. Hallo, Leon. Nou, even de actualiteit. Er zou een bestand aankomen om 8 om uur. Israël is oh, ja, daar nog niet, niet echt uh, uh, heel duidelijk over. Wat, wat, hoe duid jij dat? Uh, nou ja, hun, hun doel is om zoveel, zoveel mogelijk die middellange afstandsraketten te vernietigen. Uh, en Hamas uh, die raakt ook uh, uh, bezorgd over het feit dat, uh, dat die raketten hun doel niet verhalen. halen. Uh, ik denk dat is dan nog even de plus wil afmaken. En Hamas probeert nog steeds om uh, een gezicht te redden. En dat kan alleen wanneer er toch per ongeluk ergens nog een, een, een flatgebouw en telefoon geraakt. Hm. Dat is het spel dat nu gespeeld wordt. Ja. Nou, steeds lijkt het er weer op dat, dat er hoop is bij mensen. Niet alleen daar, maar ook, ook uh, elders in de wereld. Is het een illusie om te denken dat het ooit goed komt? Nee, dat komt niet goed. Uh, niet, niet, uh, niet als je kijkt naar de feiten op de grond, zoals dat heet. En dat heeft allemaal te maken natuurlijk met, uh, met het regime, in, op dit moment uh, althans, met het regime in Iran. Uh, Iran speelt ja. een, een cruciale rol op dit moment in het Midden-Oosten. Uh, een hele kwalijke rol. Mogelijk is uh, om dat regime ten val te brengen, dan zal uh, het Midden-Oosten eventjes opademen. Ja, uh, maar dan hebben we nog altijd de salafisten, de, de, de, de wabisten uh, en alle andere vormen van, van radicalen. Ja, ja, ja je bent er allemaal van, ook allemaal van dromen om, om is wat van elkaar te vergen. Je bent uiterst uit cynisch. Uh, je zegt die bombardementen van Netanyahu hebben die hebben heel veel strategische doelen bereikt. Heeft dat enig zin gehad als je over zin kan spreken? Maar heeft nou dat... voor het moment daarmee koop je weer twee, drie jaar. Die raketten worden dan weer gesmokkeld en opnieuw gemaakt. Uh, want daar, uh, daar zijn ze in daar zijn ze enorm druk mee bezig. In plaats van daar een bloeiende economie op te bouwen, zijn ze dan. Ja, ben je er nog, Leon? Want je valt. Je valt nu even weg. We komen zo bij je terug, Leon de Winter. Ondertussen vele mensen op Twitter. Uh, Peter Klein zegt, hij eens. Conflict is onoplosbaar. De joden zijn de erfvijanden van de Arabieren. En Hamas dwingt eigen bevolking. Um, dan zegt Jamorika uh, op Twitter. Die bellers moeten het charter van Hamas eens lezen. Dan zeggen ze niet meer dat religie er buiten staat. En Pieter Weijers zegt, Eerdmans, je lijkt gelijk te hebben... maar ik blijf hopen en een bid om een wonder. Ja, ik moet je zeggen, Pieter, het is niet prettig om te zeggen... dat je het eigenlijk niet meer ziet zitten. Want dat is een uh, nul, uh, nul uitgangspunt in feite. Maar... ...moet je niet constateren dat het conflict onoplosbaar is. Tot de lengte van jaren, althans zolang wij leven. Kingoaf zegt hashtag Israël eens. Tenzij er één wereldmacht-ownership neemt deze week de situatie vergeleken met de smurven. Er zijn veel overeenkomsten. Um, Teun Wesselink is aan de lijn uit Ede. Goedenavond, Teun. Ja, goed. Ton is de naam. Ton. Goedendag. Maar ik vind dat het probleem wel oplosbaar is. En de pijn van beide kanten zal dit probleem moeten oplossen. Dus gisteren heeft Israël excuus gemaakt aan de Palestijnen... ...omdat ze het verkeerd doel hadden... Uh, Gebombardeerd. Dat betekende acht uh, doden, onzinnige doden ja. voor uh, Palestijnen. Nou, die pijn die moet doordringen in Israël. En die dringt, denk, denk ik, door als de machtige partijen die de beide partijen steunen, dus de Arabische wereld zal zich terug moeten trekken en Amerika zal zich terug moeten trekken en Nederland. En onze minister van Buitenlandse zaken die voordat hij minister van Buitenlandse zaken had pro uh, standpunt had over Palestina. Ja. Toen die minister werd, had hij een negatief standpunt daarover. Nou, die moet bij zijn eigen standpunt blijven en laat die twee groepen zonder de rest van de wereld het regelen met elkaar. Die mensen horen nee. bij elkaar, zijn totaal geen erfhanden, nee. erfvijanden van elkaar. Ze horen bij elkaar en ze moeten met elkaar nee. regelen. En dat Waarschijnlijk nog heel veel pijn kosten. Ja, dat, dat... dat zal hier ook pijn doen, maar die pijn moeten we, denk ik, accepteren. En die mensen daar zullen op een bepaald moment ja. die pijn niet meer accepteren. En dat is, naar mijn gevoel, de enige weg naar een oplossing. Dank je, Ton Besselink. We gaan even terug naar Leon de Winter, die even wegviel. Leon, die bent er ja. weer. Eh, Leon, even die grondoorlog. Want als, men, als Israël daar nou mee komt, dat is toch het beste wat Hamas kan overkomen? Ze hebben 50.000 ja, dus jihadisten klaarstaan dat is absoluut. Kijk, dit is een mediaoorlog. Uh, het is natuurlijk volkomen onzinnig. Stel je even voor, uh, je, je, je gaat raketten afschieten op een oppermachtige vijand. En dan weet je dat je het om je gaat krijgen. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Uh, het is wachten op een misstap, op een fout van Israël. Uh, een raket komt verkeerd terecht, uh, een, een, een gezin uh, sterft daarbij. Um, en dat zijn de momenten waar het, uh, waar het Hamas om gaat. Die momenten. Ja. Um, het is natuurlijk krankzinnig dat als je dat doet, als je denkt dat je 8000 raketten sinds 2005 kunt, kunt, kunt afvuren, uh, dat dat zonder reactie blijft. Ja. En als die reactie komt, dan roepen ze, hé, hey, maar dit was niet de bedoeling, daar hebben we niet om gevraagd. Ja, daar heb je wel om gevraagd. Juist. Wat, waar is, dus, ja. daarom, daarom was ook de reactie van die meneer natuurlijk volkomen onzin Ja, precies. Dat, dat dacht ik wel dat Jens zou zeggen. Nou, waar is president Abbas eigenlijk? Want ik, ik, ik weet niet of... Ja, die of... speelt natuurlijk hierin geen rol. Vergeet ook niet. Iemand die zit daar volkomen illegitiem nog steeds president te spelen. Uh, maar er zijn geen verkiezingen meer geweest. Want wat is de legit legitimiteit van die man? En uh, daarbij is, heeft Hamas ook, op de westen, een grote aanhang. Um, dit, is een dit zijn problemen die uitstegen boven de sociaal-economische mm. uh, feiten uh, in Gaza en op de Westbank. Mm. Um, uh, het, het, het is volkomen duidelijk dat deze mensen het veel, veel beter zouden kunnen hebben wanneer vrede zou zijn met zichzelf, ja. wanneer er open grenzen zouden zijn. Maar daar kiezen ze niet voor. Het ja, is ze... belangrijk. En uh, ze haten Israël meer dan ze van hun eigen kinderen houden. Kijk, dat zijn statements uh, vreselijk eigenlijk om, om, om te beseffen dat het zo is. Uh, Obama, tot slot, uh, Leon de Winter, uh, eerder genoemd in de uitzending. Is dat de reddende engel uh, voor dit conflict? Uh, nee, natuurlijk is dat ook geen reddende engel. Uh, wat dat betreft, uh, de, de, de, de, niemand heeft greep op... Ja. Uh, wat er in die hele brede, hele grote, hele ingewikkelde Arabische wereld gebeurt. Dit is een van de aspecten van, en eigenlijk als je kijkt naar de hoeveelheid slachtoffers die erbij vallen. In ja. Syrië hebben ze nu al meer slachtoffers gemaakt dan in alle, alle oorlogen, alle conflicten, alle burgerdoden. Sinds 1948 tussen Israël en die Arabische landen bij elkaar. Ja. Dat zijn de feiten en dat geeft aan hoe... hoe diepte problemen zijn in, in dat deel van de wereld. Leon de Winter, een inktzwarte analyse van jou, maar wellicht uh, zeer, zeer to the point. Het is van mij betreft ook, ook een onoplosbaar conflict. Tot nu toe dank je Leon de Winter uh, die meedeed aan de stelling uh, het conflict in Israël is uitzichtloos. Ombudsman uh, Voedselbank u kunt trouwens reageren op 0800 1121 of via hashtag eens, hashtag oneens of hashtag WNL. Ombudsman Voedselbank zegt, uh, oneens, Israël heeft de middelen om de armoede van de Palestijnen op te lossen daar, daar ligt de oplossing. Hans Moviat zegt, uh, alleen oplosbaar als kunnen delen en het verleden vergeten. En daar komen ze nooit uit en het wekt alleen maar woede op. Kees Flikkema zegt, komt daar, het komt daar nooit meer goed. Te veel radicale groeperingen aan beide kanten. Ernst Muller zegt, start van de oplossing van het conflict is oplosbaar zodra Hamas de vernietiging van de Joodse staat uit het manifest verwijdert. Um, we zitten met veel oneens, ook eens moet ik zeggen, maar wel oneens komt er voor behoorlijk door. Goedenavond Marcel Jolie uit Breda die het met mij eens is. Ja, ik vind dat uh, in principe. Uh, het komt toch nooit goed. Want uh, ja, Palestijnen. of de Israëliërs. die blijven maar bouwen op het uh, Palestijnse grondgebied. Ja. En daar moeten ze mee stoppen. Daar moeten ze mee stoppen, dank je Marcel. Uh, Wouter Rozen uit Westerveld. Wouter. Hey, goedenavond. Albert. Yes. Uh, ik ben het niet eens met je stelling. Want uh, er zijn een uh, paar dingen die. Uh, ja, het in de media. En dat werd net ook al gezegd, de Hamas heeft maar één doel. Dat is de totale vernietiging van de staat Israël. De Hamas die wil nooit vrede sluiten met Israël. Dat is de eerste fout die heel veel wordt gemaakt in de media en ook door ministers die zeggen van ja, we moeten praten met de Hamas over ja. vrede met Israël. Ja, dat wordt vaak, dat wordt dus, vaak gezegd, he, zeker. Maar de gamas wil, wil geen vrede. Dus zolang de Hamas wordt uh, getolereerd in de Gazastrook zou er geen vrede zijn. Tot 2005 waren er duizenden Palestijnen, en nog steeds zijn er honderden Palestijnen, die gewoon werken in Israël. Het was gewoon uh, wederzijds verkeer mogelijk en er werd gewerkt over en weer totdat de gemast macht greep en ambulances en dergelijke gebruikten om bomaanslagen te plegen op de burgers van Israël. Daarom is de grens dicht gegaan. Dus ja. ondanks grensdicht is met Gazastrook gaan de Tonnen aan goederen naar de Gazastrook toe. Ook weer iets wat niet wordt gemeld in de Nederlandse media. Waardoor het ontzettend negatief beeld staat. Ontzettend veel Arabieren in de Gazastrook. willen gewoon samenleven met de Israëlische. Hamas verstoort elke, elke oplossing, zeg je dat. dat daar, daar is, maar wat moet je eraan doen? Bedoel, dan moet je ze kapot bombarderen. Of wat zei je voor? Nee, je, je moet zitten ver weg te bombarderen. Maar het probleem is dat de Hamas ook uh, de raketinstallaties na scholen, ziekenhuizen en ja, bouwt. Dus op het moment dat Israël uh, respons doet van daar komt het vuur vandaan en we dus schieten terug. En Precies. vaak zijn het ondergrond bunkers die de gemas bouwt naast dingen, dus uh, daar gaat behoorlijk op de schut toe. Dan is het onvermijdelijk dat de burgerslachtoffers vallen. Maar moet je dan degene die zich verdedigt daarvoor. Uh, uh, nee, nou, dat zegt het Leon de Winterna, Wouter. Uh, dankjewel, Wouter Rozen. Uh, we gaan Frans Blom aanhoren en hij komt uit Krimpen aan de IJssel, hier vlakbij. Frans. Goedenavond. Dag. Uh, ik wilde reageren. Ik denk dat het best wel oplossen is door heel simpel die Arabische wereld die dus nou zo druk in beweging is om uh, de Hamas te steunen, aan te dringen op Hamas tot het uh, erkennen van de staat Israël. Ik denk als hij tot die stap komt, dan kan Israël niet meer van de onderhandelingstafel afblijven. En dan zullen ze gezamenlijk tot een oplossing komen. Ja. Kijk, Israël is gewoon het belang erbij. Tot een vrede voor zijn eigen bevolking. En Hamas is alleen erop uit om de, de joden weer de zee in te drijven. Ja. Nou, ja, de Arabische leiders. Ja, maar de, dwingt ze gewoon dat ze zeggen Hamas, erkent de staat Israël. En ook de staat Palestina, of, Palestina. Maar moet, de staat, moet Israël ook de staat Palestina erkennen? En terug misschien... Dan de, ja, uiteraard. Nee, precies, maar dan, dan zullen ze zich de gebieden moeten teruggeven uh, uit 1967, of niet? Nee, dat zeg ik niet. Die gebieden die ze dus nu hebben, bijvoorbeeld uh, waar Hamas zit... Ja, dat gebied hebben ze dus teruggekregen van 1967. Ze hebben de sine Woestijn. Ze hebben nou de, de, -Bank, uh, de bank, de Westbank hebben ze ja. nou eigenlijk ook, zeg maar, onderdrukt. Door het erkennen van de staat Israël. kun je die twee landen, kun je dan zeggen, oké, okay, die mag je dan voor je eigen houden... en we leven in vrede naast elkaar. Nou. Ze hebben er allebei belang bij. Israël heeft dan weer de goedkope arbeiders van, van Palestina vandaan. En Hamas je hebt vrede. En wat doen ze nou? Bewust op aansturen ja. op een oorlog. Frans, we sturen je naar Tel Aviv. Ik, misschien moet jij daar... Wanneer moet ik naar het vliegtuig? We gaan het ticket boeken, Frans. Misschien heb jij de oplossing okay. in de achterzak. Dank je voor het bellen, althans. En ja. misschien hebben de mensen meegeluisterd. Het is, het is misschien een, een muizengaatje waar, waar doorheen gekropen kan worden... wat Frans Blom ons hier vertelde. Kasper Ter Horst zegt, ik ben het oneens alleen op te lossen... door alleen en uitsluitend vrouw aan onderhandelingstafel toe te laten. Kijk, dat is nog een oplossing. Petty uh, zegt, oneens sterk punt van de winter. Laat de Palestijnen er zelf de energie in hun economie steken. En Nertun Ilma's zegt, eens vraag je jezelf af, wie zijn de inheemse bewoners van dat land? En Mojo van de Straat zegt, heel de stad Israël naar Amerika verplaatsen. Ze zijn toch al zulke goede vrienden. Er komt anders geen einde aan. Heel totaal uiteenlopende tweets. En misschien geeft dat ook wel zelfs in Nederland de aard van het conflict aan. Men is heel erg overtuigd van het, van het eigen gelijk. Eh, conflict in Israël is onoplosbaar. Ik ga naar de laatste beller, denk ik, Roel Willemsen uit Rotterdam. Ja, goeie goedenavond. goedenavond, Roel. Hoi. Uh, ik heb straks al gezegd op een gegeven moment, ik denk dat het het beste is dat allebei de, de partijen ontwapend moeten worden. Gewoon allebei wapenvrij. De internationale gemeenschap zouden voor de veiligheid zowel van de Palestijnen als van de Israëli's moeten zor zorgen. Want ook natuurlijk de omringende landen die hebben nog een aantal verschillen met Israël. En dan hebben ze alleen maar, kunnen ze alleen maar praten met elkaar. Ja. Maar is het een kunnen ze alleen maar praten. Roel, is het een reële optie wat je zegt? Uh, ja, ja, waarin willen ze zijn weg? Weet je wel. we Maar als we de, de internationale gemeenschap de wapens niet meer levert zeg maar, aan, de, aan de Palestijnen of aan de, aan de Israëli's, dan zullen ze op een gegeven moment wel goed, moeten. Zolang de, al die gasten nog gevoerd worden met die wapens, ja, dan ja. blijft het conflict bestaan natuurlijk. En wie moet eerst de... ja, en wie neemt het eerste? Gewoon proberen druk op te leggen. Vanuit de VN? Wie neemt dat voortouw? Ja, bijvoorbeeld vanuit de VN. De VN heeft tenslotte ook in 1948 dat besluit genomen. En ik denk dat ze verplicht zijn en na van de besluit in 48 om nu te zeggen jongens oké okay, handen in elkaar wij gaan geen wapens meer leveren zowel aan de Palestijnen als aan deze heilige niet meer af met die handel hm. en alleen maar onder, onder, onderhandelingstafel en okay. de gemeenschap de internationale gemeenschap zal dan moeten zorgen voor de veiligheid, zowel van de Palestijnen als van de Israël. Israëli's. Dank je rol, Willem. Willemse, dank voor deze bijdrage. Nog een avondspits, want we zijn er doorheen. Hopelijk heeft Banki Moon meegeluisterd. Straks gaat namelijk op deze zender weer Kunststof verder. Avondspits zit erop in Kunststof. Daar zit schrijver en dichter Kees Notenboom. Sees moet ik zeggen. En morgenochtend is het weer tijd voor WNL, namelijk vanaf 7 uur ochtends de actualiteiten in Vandaag de Dag. Dit keer met Merel Westrik. Daarin Willem Vermeent en Kim Kutter te gast. En morgenochtend. Morgenochtend ziet u dat alles dus vanaf 7 uur op Nederland 1. En morgenavond natuurlijk weer een nieuwe aflevering van dit mooie debatprogramma. Avond spits vanaf half 7 radio 1. Hele fijne avond. Graag weer. Tot morgen. Dag. Europees voetbal op Radio 1. Morgenavond in de Champions League. Roedstoel van IJs komt en wordt binnengewerkt. Rij blijft op de lijn liggen. Ajax Borussia Dortmund. Dat ja. Hij schiet hem erin. De Champions League. Morgenavond om half 9. Radio 1.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 Dit is Radio 1.